Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Oekraïense leger wacht met smart op westerse wapens en munitie. Ze hebben steeds meer moeite om de stad Yard te houden. Dat de Russen die stad willen, komt door de strategische ligging op een heuvel. Vanaf daar kunnen de Russen wegen onder vuur nemen naar grotere steden verderop. Verslaggever Wissel de Jong ligt uit waarom de gevechten nu heviger zijn dan anders. De Russen voelen natuurlijk heel goed dat de Oekraïners nu weinig wapens hebben. Dus ze willen van dat moment van zwakte gebruik maken om zoveel mogelijk terreinwinst te maken. Want als die westerse wapens straks weer meer doorkomen, dan wordt dat natuurlijk veel ingewikkelder. Nou, dan is er nog een ander aspect. De 9e mei komt eraan. Nou, dan vieren de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland... En het Russische Oppenverheil wil dan altijd heel graag aan president Poetin een trofee presenteren. Vorig jaar was dat Bakhmut en nu, dit jaar, moet dat Chassivyar worden. Oud-kunstgaatster Sjoukje Dijkstra is overleden. Ze bezorgde Nederland in 1964 de allereerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen. En is een van de succesvolste Nederlandse sporters ooit. Ze won zes nationale titels, vijf Europese en werd drie keer de beste van de wereld. Sjaukje Dijkstra was 82 jaar. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht heeft de politie een man opgepakt die nog een schuld bij de staat heeft van 50 miljoen euro. De man van 53 kreeg in 2013 acht jaar gevangenisstraf voor drugshandel en afpersing. Hij werd toen ook veroordeeld tot het betalen van het geld dat hij daarmee had verdiend, ongeveer 50 miljoen. In 2020 kwam de crimineel opnieuw in beeld bij de politie toen ze versleutelde berichten konden kraken. Daaruit bleek dat hij betrokken was bij het vervoeren van 250 kilo kook naar Spanje. En Demi Vollering heeft in de eerste bergetappe van La Vuelta femenina de leiding gepakt. De Nederlandse won de vijfde rit en nam zo ook de rode leiderstrui over van Marianne Vos. Het was niet helemaal volgens plan om er in de laatste kilometers pas vandoor te gaan. Maar ze voelde zich goed, zegt Vollering in het Engels tegen de Spaanse journalisten. Yeah just uh, try to keep uh, going and then I was like okay then I just try to to give it my very very all till the very end and uh yeah that worked out so that's really nice and uh yeah hopefully a few more nice days coming for our team bedankt en geniet ervan dankjewel het weer dan nog, vooral in het midden en zuiden van het land, pittige buien met soms ook onweer. Morgen eerst bewolkt en nat, later droogt het op en breekt de zon nog even door. En dan wordt het zo'n 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 ...wil weten wat we volgende week gaan doen. Dit gaan we doen. De Void die komt volgende week naar de studio, mensen. Water and Fire. Dat is uh, alweer van een tijdje terug. Uit de periode dat ze dus mee hebben gedaan aan de Rob Agna Award... ...en daar ook in de finale hebben gestaan, daadwerkelijk. Dus dat is volgende week. Gaan we toch een beetje bladeren door dat spoorboekje van mij... ...want er is nog wel wat te doen. 9 maart dus, De Void. 10 mei komt Steezy Novel... naar de studio. Dat is een... Uh, opkomende hiphopper. Heeft ook een uh, nieuwe uh, EP... onlangs uitgebracht. En dat gaan we dan... op de 16e mei uh, bespreken. Op 23 mei ook uh, iets... waar je zeker op moet gaan letten. Want dat is iemand die ik... heel veel... Uh, een goede toekomst gaat toedichten. En dat is Veline Spiegel. Uh, ze is bezig met, uh, met een EP. En uh, die zal ongetwijfeld binnenkort het levenslicht uh, gaan zien. Maar die komt uh, hier ook uh, spelen op 23 mei. Waarschijnlijk uh, helemaal solo. En 30 mei, dat is er ook eentje die je uh, best wel even om kan kaderen en om kan cirkelen. Want dat is weer een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En dan komt Harlem Lake. Ja, inderdaad. Die bent. Uh, en dan hebben we het nog niet over juni, maar daar gaan we het straks over hebben. Over juni gesproken. Daar komt dan op een gegeven moment daar nog een maand achter. Maar ik heb wel laten vertellen dat uh, deze band uh, bezig is op te houden te bestaan. En dan heb ik het over Early in July. En waarom weet ik dat? Omdat Jamie de Groot daar deel uit van maakt. En die af en toe nog eens speelt met Wendy Moore. Zo ben ik aan het hele verhaal gekomen. Make a mens. Trick City You run, when you're staring at both sides If the gone be far You learn to crawl, With your back against the wall Fall, chains to the melody Just close your eyes Toegekomen aan het stevige blokje bij Alternative FM. Early in July, dat zou zomaar niet kunnen mistaan in het programma van Marcel van Kuik. it loud, gelijke maandagavond... tussen 9 en 11 te luisteren. Dat is toch wel heel duidelijk een beetje mental. Dit is een iets wat andere vorm, een beetje progressive rock. Maar dat doet mij een beetje weer denken... nou, niet helemaal, maar... het zijn de jongens achter van Vizennepark... Ja, nou, dan weet je wel een beetje hoe laat het is. Ik heb uh, altijd deze bed hoog zitten. En ze komen uit Deels Den Haag en Deels uit Rotterdam. Ik heb het over de Bohems. En ze hebben weer een uh, ja, verse single uitgebracht uh, sinds een paar weken. Electric City hier, die heb je net uh, kunnen horen. Dat is dus deze. Nu weer een blokje van Alternative Dance. Ja, dan moet je een beetje Alternative RB. En dat is Singa. Morgen komt hij uit en wij mogen hem al laten horen. Hier is Running. Er worden wel heel erg uh, kritiek. Maar eerst even dit uh, duo-blokje afkondigen. Uh, Want eerst hoorde je singa met uh, running. Een beetje alternatieve RB. Dance. Nou, dit is meer de progressive dance. Het, uh, dat is duidelijk progressive. UG of Uji en Jaan. Wie zijn dat? Gerard Huizingveld en Erik Harpers. Uh, de Jaan is volgens mij Gerard Huizingveld. En als ik het niet zo is. Dan mag je maar even een tik op de vingers uh, geven in dat opzicht. We gaan uh, zo kijken of we Mies uit de tent kunnen loggen. Want uh, ja, Lorem Ipsum uh, gaat iets uh, spannends uh, doen de komende tijd. Uh, dit was uh, trouwens Divide heet het. En uh, de, het album is inmiddels uit. En dat album dat heeft ook de titel van een single die daarop staat. Flat Caps en Rain Wordt trouwens uh, 3 en 4 mei voor mij uh, drukke dagen in Bitterzoet. Want ik uh, ben er morgen en ik ben er zaterdag. Nou, zaterdag heeft uh, met Lorem Ipsum te maken. En morgen uh, speelt Loop. Dus eerst eventjes iets van dat album van Lorem Ipsum. Wat 4 mei ten doof wordt gehouden in Bitterzoet. Spooky Song. Zo. nou dat dak kan er in ieder geval wel af eerlijk gezegd. Uh, vorige week hadden we iemand hier in de studio die die weg wel weet, dat is Wendy Moore. Maar we hebben er nog één en die hangt nu aan de telefoon, want die is ook uh, volgens mij uh, wel bekend in deze studio. Dat is Mies van lorem goedenavond. Hallo. <laughs> Hallo. Ja, uh, spooky song, uh, je laat me wel zweten Mies. Ja, het is uh, een van onze favorieten. Ja, <stuken> mijn is inmiddels nu ook eerlijk gezegd. Maar goed. Ja, uh, ja er komt er zo direct nog een. Daar zit ook nog een, een beetje een cure-rondje in. Maar goed, uh, dan weet jij denk ik wel waar, over welke ik het heb, denk ik. Uh, een cure-rondje. Ik, ja, ik vind dat dat allemaal wel een beetje. Allemaal een, een beetje een cure-rondje. Ja, ja uh, nou goed. een beetje in terug. Dus ik ben wel benieuwd ja. welke je dan specifiek in gedachten hebt. Uh, waarschijnlijk het laatste nummer. Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, dat, dat, dat is uh, iets wat mij een beetje uh, doet denken aan Avoross. Maar goed, uh, we gaan eerst even over, uh, over jullie hebben. Want voordat we alles uh, hier een beetje gaan lopen weggeven. Eén, um, het album is er. Volgens mij hebben jullie dat ook uh, voor een deel al laten horen... tijdens de support van uh, onze vrienden van La Promenade Violence... Ja, en Martijn Vonk die zegt: Ja, ik uh, zit op een gegeven moment een avond naar jouw programma te luisteren en ik hoor Lorem Ipson voorbij komen. Ik denk, die band die willen wij wel uh, hebben in onze uh, support-echt in het slachthuis. Ja, nou, hoe leuk is dat? Dat vind ik ook uh, wel heel erg leuk. Dus uh, hebben jullie daar uh, eigenlijk al een voorschot uh, genomen, denk ik, vorige week? Ja, we hebben daar zeker een paar nummers van het album gespeeld. Ja. En uh, nou, dat was echt een hele, hele toffe avond in uh, het slachthuis in, A in Haarlem. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk echt een mega leuke band. Dus we hadden echt een gekke avond met ja. alleen maar leuke mensen. En het publiek was leuk. En ja, het was echt een topsfeer. Ja, uh, dus, ja. Het, dus dat is nog iets voor herhaling vatbaar daar in Haar? Ja, zeker weten. Ik wilde ook echt persoonlijk al heel lang in Slachthuis spelen. Ja. Dus uh, dat zij dit vroeger ja sowieso is het al een eer om voor iemand te mogen openen... die hun EP of album presenteert. Hmm. Maar uh, toen ik hoorde dat het in het slachthuis was... dacht ik helemaal yes! Ja. Um, nog iets uh, waar ik even, even moet checken bij jou... want er is een bandlid genaamd Peter Steur... en ik, uh, ik heb die naam ook op zien duiken bij de single van Niels Buis. Klopt dat? Uh, dat is, uh, als ik het goed heb, een andere Peter Steur. Oh. Dat is Peter Steur, de uh, keyboard... Uh, nou, trouwens... Jawel, dat is wel, denk ik, die Peter Steur. De keyboardspeler van Blanco. Ah, zit dat zo? Hij heeft ook een Peter Steur in de band. Dan moet ik uh, eventjes wat uh, gaan corrigeren... en rectificeren bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want ja, uh, eh, meerdere hondjes zitten de Vicky. Ik denk tenminste dat dat het geval is, hoor. Ja, ja nou, dat... Misschien uh, moet dat, dat, uh, je dat maar even nagaan <laughs> Ja, maar... ja oké. Okay, dus niet beter, Ja, uh, oké, okay, nou goed. Uh, uh, <laughs> maar je, je, noemt, je noemt Blanco. Ook uh, die man is uh, weer uh, behoorlijk uh, van invloed uh, geweest, uh, denk ik, ook op dit album. Toch? Of ja, zeker, zeker. Hij heeft het ook weer helemaal geproduceerd, gemixt en gemasterd. En uh, ja, hij is gewoon een, een mega talent daarin. En natuurlijk in het maken van muziek. Maar... Ja. Hij, uh, hij weet altijd precies hoe hij ons moet sturen zeg maar in de juiste richting. En uh, hoe hij het interessanter kan maken. En uh, ja, het is gewoon top om met hem samen te werken en te sparren, weet je. Ja, ja, uh, ja. en sparren, uh, hoe gaat dat dan uh, als, uh, als jullie daar in de studio bij hem zitten? Of? <laughs> nou, ik heb wel een leuke anekdote. Vertel, uh, daar zijn we Jan altijd voor in. Heeft, uh, Jan heeft een soort heel raar, eng... Uh, ...klein pianootje in zijn studio. Echt een soort kinderpiano. Kinderpiano. Die, dus, die heeft hij dus ooit met een programma van Jeroen van de Boom gehaald. Oh. Al sla je met dood welk programma. Ja. Maar uh, het, heel toevallig... ...die hoorde je dus net terug in Spooky Song. Ja. In die bridge. Ja. Dan hoor je echt een soort uh, gekke klanken. Ja. Nou, alleen Jan komt daarbij op, weet je. Dan spelen wij Spooky Song en dan zegt hij... ...weet je wat hier nou perfect bij past? Ja. En dan haalt hij een of andere gekke ksielefoon pianist uh, voorschijn tevoorschijn. Ja. En uh, nou, dat komt dan op de plaats. Dus uh, dat soort dingen. Het is altijd wel uh, grappige, random ideeën. Maar ja, ja. Weet je, dus dat is top. Ja, dit is ook echt de producer ten, ja, uh, ten voeten uit. Ik uh, bedoel, ik heb de klassieke verhalen wel eens uh, gehoord. Van die uh, ja. grote producers die dan ook in de studio zitten. Ja, weet je wat dat uh, bij Basna... dan komt er in één keer in de een of andere flessenhals. Weet ja. trouwens, uh, bijvoorbeeld... om even daarover uh, door te gaan... Uh, dat weet jij misschien niet... maar ik kan dat, die ervaring wel delen... maar dus, uh, bijvoorbeeld bij... Um, uh, hoe heet die band nou ook alweer? Uberich. Die, die band die heeft in 2012 uh, ooit de, de, de bandprijs bij de Grote Prijs van Nederland ooit uh, gevonden. Die waren ook ja, ja. meesters in het uh, bedenken van, van allerlei geluiden. En dan hadden ze bijvoorbeeld een fles met, uh, met halfvol water en een fles met driekwart water. En dan hadden ze een bepaald geluid eruit uh, gehaald. Zoiets. Ja, ja. Daar denk ik dan aan. En dat, uh, dat is dus bij Blanco uh, hetzelfde verhaal als ik het zo ja, wil. Ja, gewoon improviseren voor... Uh... Spannende geluiden, eigenlijk. Ja, spannende geluiden. Uh, nou ja, spannend was het uh, denk ik ook voor jullie afgelopen week. En dan weet je ongeveer waar het naartoe gaat. Want ja. vrijdag uh, wordt het uh, echt officieel bekendgemaakt wie er allemaal in de popronde zitten. Maar jullie zitten er al in. Ja, het is echt, echt niet normaal. Ja. Ik, wij hadden het echt niet zien aankomen of zo. Natuurlijk hoop je er wel op, maar we dachten van ja, we doen gewoon alsof het niet zo is. En dan kan het alleen maar meevallen. Ja. En. Um, ik, uh, ik werd al een paar keer die dag anoniem gebeld. Dus, maar ja, ik neem dat nooit op. Want dan denk ik, ja, dit is weer zo'n uh, energiemaatschappij. <laughs> ja. Dus ik, uh, ik klikte het steeds weg. En toen op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van Jasper Leidens van uh, Kink FM. En hij zei van, heb uh, je zo even tijd om te bellen? Want ik bel jou de hele tijd. En dus ik dacht, ah oh, shit. Hij zei, ik sta anoniem. Dus uh, nou ja, toen had hij dus een of andere smoes. Dus ik, bij mij ging het nog steeds niet dagen dat het om de popronde ging. Ja. En uh, toen zei hij van ja, iets uh, over concerto. Dus ik dacht, nou ja, dat gaat natuurlijk over concerto. Want oh, hij dat. En toen belde hij. En dus toen zei hij, nee, ik kom jullie vertellen dat je de rond hebt. <laughs> <laughs> dus uh, ja, dat was echt gek. geven ze dan toch nog even wat dingen weg voor het officiële uh, verhaal. Want uh, ik heb uh, zaterdag een afspraak met uh, de grote man die dat altijd wereldkundig maakt uh, Met Chris Moorman. En dan komt volgende week... Daar een uh, verhandeling van in ons programma. Van hoe dat dan een beetje gaat en uh, in dat oh, opzicht. Yeah, cool. like... Ja, cool. Maar uh, bij, bij, bij jullie is dat dus eigenlijk een voorschot van, uh, nou laten we dat dan maar even een paar weggeven. En uh, dan uh, weten de, de mensen al van wat er allemaal gaat komen, een beetje. Ja, dus ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder dat wij bij die eerste. 18 namen uh, hoorden. Ja, uh, dan ga ik er ook vanuit dat jullie in Halem uh, kunnen gaan spelen. Dat is bij mij om de hoek. Dus, uh, dus ja, dan uh, ja, kom ik wel even... Dat ja, wel... Zijn, ja. Ja, dat, dat, uh, dan kom ik wel even langs, want dan uh, heb ik wel eventjes uh, trek om... Uh, dat even... Nou ja, ik, ik zie jullie denk ik sowieso wel op 4 mei. Want daar moeten we het ook nog even ja, over hebben. ik weet, je staat op de gasten. In ieder geval Ja, want 4 mei, dat is overmorgen. Ja, dat is een beetje een beladen dag. Want hoe gaan jullie dat nou doen? Want ik kijk naar die datum. Want je hebt die religio okay. natuurlijk in bitterzoet. Dat is ja. één. Maar je zit natuurlijk ook met, met het beladen verhaal van... Ja, we moeten stilstaan bij iets waar... Ja, want de hele wereld staat nog een beetje in de fik. En ik denk voorlopig dat het nog even niet uitgaat. Maar uh, da daar uh, zullen jullie dan denk ik toch ook wel even rekening mee houden? Of doen jullie daar niks aan? Zeker, Jawel, ja? Ja, zeker wel. Um, het is gewoon de deuren gaan half acht open. Hm? Maar Bitterzoet zelf stelt een uh, stilte moment in. En dat wordt ook aangekondigd. En uh, er wordt ook echt even de tijd voor genomen. Dus wij beginnen ook pas na de dooduitdenking. Hm? En um, ja, dat is het idee. Ja, um, maar jullie zijn de enige die dan spelen die avond ook, hè? Klopt, we hebben geen support. Nee. Um, ja, want dat is natuurlijk de mee dat is natuurlijk de volgende stap. Want uh, de, hoe hebben jullie daar naartoe gewerkt naar de hier release show? Uh, nou ja, uh, gewoon repeteren. En uh, we willen gewoon een zo vol, uh, voluit uitgewerkt mogelijk show neerzetten hm. uh, waarbij wij zoveel mogelijk spelen. Want normaal gesproken, als we dan een show doen, is het uh, een half uurtje of uh, 40 minuten max. Maar we willen nu gewoon eigenlijk ja, het meeste van ons materiaal tegenhoor brengen. En op een uh, ja, gewoon bijzondere manier met uh, ja, uh, goede overgangen en belangrijke praatjes en alles erin verwerkt eigenlijk. Ja, ja. Uh, dan is, het nog niet, is de koek nog niet op, want, uh, uh, want ja, mei heb ik net uh, de agenda al van verklapt. Maar in juni is het uh, bij ons in de teken van het andere geluid van Vallendam. en daar staan jullie ook op. Oh, ja ja. Ja, hè, want ik ga nou niet terugkrabbelen hè? Nee, zeker niet. Nee, want uh, de, de, jullie staan dan op uh, de 27e, 27e juni, 27e juni staan jullie hier. Juni, ja. Wat zeg je? Dat klopt. Ja. Uh, is dat nog iets uh, wat, uh, waar jullie nog naar uitkijken? Want ja, jij weet waar de thee en de koffie staat in ieder geval. Um, nou, um, <laughs> voor nu is dat nog even allemaal in de maak. Ja. Dus daar ga ik nog niks over uh, vrijspelen, ja. maar uh, ik zou zeggen hou onze socials in de gaten ja. en uh, dan kom je er het snel achter. Duidelijk! Uh, de, de 4 mei, jongens, de bitterzoet. Ja. En nog even één ding, hoe laat begint het? Uh, het begint om half negen, dus half acht deuren. Uh, het is 10 euro als je online de kaartjes koopt, maar 12,50 aan de deur. Hmm. En uh, ja, kom gewoon kijken. Het wordt een knaller van een avond. En uh, dit wil je niet missen. Duidelijk, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Poison Ivy van Lorem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 Petals in my mind Petals in your bed Cause these roses die Mind, body and spirit are coming alive Poison Ivy but Met die hele subtiele begin van hunk nummer Paul, uh, Hard Day's Night uh, volgens mij, daar is het akkoordje van. Daarvoor hoorde je Poison Ivy van uh, Lorem Ipsum en uh, 4 mei gaan zij hun op een release show doen. Dit is Minor Citizen. You can't help me after all. I take a chance, I take a fall. You can't help me after all. ...maar is 2023 ook het jaar van Astrid uh, geweest. Uh, ik vind hem eigenlijk best wel op één plek hoog in mijn lijstje ergens scoren. Um, Youth Care, daar stond uh, dit openingsnummer op. Mera Maze van Astrid. Daarvoor hoorde je Minor Citizen ook al lekker zo'n stevig bandje. En uh, bovendien komt er een EP binnenkort aan. Dit is alweer de derde single die ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht... Afterall, ik geloof anderhalve week geleden hebben ze die uitgebracht. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen. Weer als ouderwets van een programma zonder live muziek. En dat we daarin de muziek zelf moeten laten, laten horen en draaien. Dus dat is deze uitzending geweest in de notendop. Um, volgende week, zoals gezegd, de Void. En dan had ik al een beetje afbeklapt wat wij in de maand juni doen. Het andere geluid van de Volendam komt dan voorbij met onder meer... Loes Fabienne en vast countenance Niels Buis. en als laatste Lorem Ipsum. Dus dat uh, is de maand juni. Nu sluiten we af ook met een toch wel volendammer. En dat is Francis Omenbleek, oftewel Frank Bond, met Me and My Name. Me and my name, we don't get along. It was held by others long before.